Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Scooters weg te halen van het fietspad. Onder meer de gemeente Amsterdam vindt dat snelle scooters veel overlast veroorzaken op een fietspad. En Schultz wil de gemeente toestaan om snorscooters op de rijbaan te laten rijden. Ze moeten dan wel een helm op. De Kamer vindt dat het probleem daarmee wordt verplaatst omdat de snorscooters veel langzamer rijden dan auto's. Maar Schultz blijft bij haar plan en gaat een wetsvoorstel indienen. De Sloveense beoogd eurocommissaris Bratusek heeft zich teruggetrokken als kandidaat. Voorzitter Juncker moet op zoek naar een andere commissaris uit Slovenië. Bratusek werd gisteren al afgewezen door het Europees parlement als commissaris voor de Energieunie. De Sloveense oud-premier heeft volgens het parlement te weinig dossierkennis. Het bestuur van Hongkong heeft het overleg van morgen met de actievoerders afgezegd. Vandaag riepen de betogers de bewoners van Hongkong op de druk op het bestuur op te voeren om zo democratische hervormingen af te dwingen. Ook dreigen ze met meer stakingen op middelbare scholen. Het stadsbestuur vindt dat deze oproep het vertrouwen heeft ondermijnd en vindt dat gesprekken nu weinig zin hebben. De schipper, die afgelopen zomer met zijn vrachtschip op een kanaal in Grauw op een plezierjacht botste, is door de rechter schuldig bevonden. De man krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. Het plezierjacht zonk na de botsing en twee opvarenden kwamen om het leven. De rechter zegt dat de schipper niet genoeg voorzorgsmaatregelen had genomen om het ongeluk te voorkomen. Het weer, wolkenveld en zon. In het zuiden en oosten kan een bui vallen. Morgen geregeld zon en 17 graden. Ook in het weekend is het een graad of 17. Wel kan dan een enkele bui vallen? Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij een brugge, 2 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Zalbommel en knooppunt Empel 2. A8 Amsterdam richting Zaandam tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam 3. En de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Na twee uur heerlijke en nostalgische muziek van Bart van der Meer in zijn Matchbox... krijgt u in de volgende twee uur... Het eerste uur wordt door een groot gedeelte gevuld door de heren Nico Assendelft en Jan Hollander... van de seniorenvereniging Zandvoort en hun muziekkeuze. En om ongeveer om half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral veel lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. We starten vandaag met een verzoekplaat, en wel van mezelf. Voor mijn vriend en zijn vrouw Beb en Kok Zij waren afgelopen zondag twee jaar getrouwd en hebben dit uitgebreid gevierd. Beb en Kok, van harte gefeliciteerd en nog heel veel gelukkige jaren samen.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 You and I are just like a couple of tots Running across a meadow Picking up lots of forget-me-nots You make me feel so young You make me feel there are songs to be sung Bells to be rung And a wonderful fling to be flung Even when I'm old and gray I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young You make me feel so young You make me feel so spring has sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual The moment that you speak I want to go and play hide and seek I want to go and bounce the moon Just like a toy balloon You and I Are just like a couple of tots Running across a meadow Up, lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you, you make me feel. So young. you make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Bij ons in de studio zijn Nico Assendelft en Jan Hollander... van de seniorenvereniging Zandvoort. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben afgesproken dat ik Nico en Jan mag zeggen... De seniorenvereniging Zandvoort is een uh, vereniging waar, uh, voor alle 50-plussers in Zandvoort en Bentveld. In jullie statuten staat als doel op te komen voor de lokale belangen van senioren in de gemeente Zandvoort. En het bieden van contactmogelijkheden, zodat senioren in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Nou, ik vind het een heel mooi nobel doel, hoor. Ja, hè? Ja, hoe, zijn hoe zijn jullie precies ontstaan? Ja, dat is eigenlijk een heel verhaal. Wij... Uh zijn eigenlijk ontstaan vanuit een oudere bond. En uh, die oudere bond uh, daar hebben wij uh, jarenlang in gezeten. En op een gegeven moment uh, kregen wij vanuit de contributie die uh, de mensen af moesten dragen aan de landelijke organisatie... kregen we een bepaald bedrag uh, terug en daar konden wij sociale activiteiten ondernemen. Dat werd die, die hele organisatie werd geprofessionaliseerd... en uh, dat bedrag wat wij kregen, dat was 8,60 euro, meen ik uit mijn hoofd... dat werd teruggeschroefd naar 3,60 euro. Nou, dat zei je dan als organisatie. Dus je, we stonden eigenlijk voor een fait accompli, zeggen we, ja, wat, wat moeten we hiermee? Uh, de, al die sociale dingen die, de, die dit leuk maken voor, die, uh, voor de vereniging... die uh, maar overboord, kon je ze gooien. Toen zijn uh, we besloten, hebben we op een gegeven moment nou jongens, uh, weet je wat we gaan doen? Wij gaan een uh, lokale vereniging oprichten. En die kwam eigenlijk precies op tijd. Want nadat wij die vereniging opgericht hebben... De, de seniorenvereniging Zandvoort... zijn er zoveel dingen veranderd op sociaal gebied. En wij kunnen daar lokaal natuurlijk heel erg goed op inhaken. Omdat je dat veel beter overziet... Uh, als dat je een landelijke organisatie ja. hebt. Ja. Nou, we hadden de, het geluk dat we begonnen ermee... en uh, Fred Kroonsberg, onze voorzitter, is daarmee uh, uh, gedaan. We hebben trouwens tussendoor, kan ik dat wel even zeggen... een dijk van het bestuur, hoor, wat wij uh, hebben van de seniorenvereniging. We hebben Gerard Kuiper, de dorpsomroeper. Dus, uh, zijn vrouw Els Kuiper, Yvonne Verhoeven hebben we erin zitten. Jan Wassenaar, niet te verwarren met... <laughs> was Handwarsenaar. Handwarsenaar. Daar zit hij. <laughs> Daar zit hij. Uh, Jan Holland, dus, uh, Nico Arsendel. Nou, het is gewoon, uh, we hebben nu, uh, voorheen hadden we een secretaresse, uh, Truus van der Voort. Nou, dat was een dijker. Maar we hebben er nu eentje, nou ja, die is net zo goed of misschien nog zelfs wel wat beter... Sorry, Truus. <laughs> <laughs> nou, ze zit toch in Berlijn, dus dat kan ik nu wel even oh. zeggen. Dus, dus, ja, je dat, weet niet of ze luistert. Dat, dat, <laughs> dat, ongetwijfeld later wel, natuurlijk. Dus we zijn toen die organisatie opgezet En hebben gezegd van, nou, nou jongens, we moeten een beetje uh, betaalbaar zijn voor de mensen. En omdat al die uh, activiteiten weg te laten lopen, dat is natuurlijk, zou eeuwig zonde zijn. Ja. En zeker binnen zo'n gemeenschap als Zandvoort. Uh, we namen natuurlijk vanuit de... Van de oudere bonden namen we natuurlijk een heleboel mensen mee. Dus we hadden de mazzel dat we gelijk zo'n 200 leden hadden. Ja. En dat is langzaam gegroeid. We zijn daarmee uh, doorgegaan. We doen gezellige middagen. We doen informatiemiddagen. Nou, kortom. Ik, ik heb het inderdaad gezien. Jullie hebben heel veel activiteiten. Ja. Ik, ik zie dat hele lijstje staan. Het is eigenlijk te lang om op te noemen. Maar het is inderdaad een zangkoor onder andere. Het anker. Ja. En uh, ja, dat lijkt me ook wel leuk voor, voor de ouderen. Om in een, in een koor te zitten. Ja, ik denk het wel. Ja, ze hebben één uh, makker aan dat koor. Is namelijk onze dorpsomroepen zitten er ook in. Oh, die heeft een volume. Ja, is, ja. <laughs> dat, ja ik, kan, ik kan hem ja. Dat, dat overtreft anderen ja, natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Dus, de dirigent uh, die, die zal hem af en toe een klein beetje terug moeten fluiten denk ik zo. Maar, maar dat is wel leuk. Nou, en, en, en de klavierassen en Britje hebben jullie ook? Hè? Ook, ja hoor. Ja, dat, ik, ik zie het. Ja, het is in zwemmen. Sorry, ja, op maandagochtend met, met mijn de, naamgenoten. Ja. <laughs> daar komt-ie weer. Ja, daar is hij weer. <laughs> daar is weer. Ja. Ja, we doen er heel erg veel. Maar wat er erg veel... Uh, we zijn natuurlijk ook... doen belangenbehartiging. Ja. En dat is nu... en dat, heb ik, dat zei ik net al eventjes... Uh, dat is nu ontzettend belangrijk... binnen de gemeente. Ja. ja. ja er gebeurt natuurlijk alles... waar we straks zo even over... Even over die ja, welke in het tweede deel er even, Ja, dat hebben. bedoel ik. Ja, ja. Over die dingen in het sociale aspect. Ja. En... Uh, we hebben ook een belastingproject. We, we, we hebben, vorig jaar hebben we geloof ik voor 140 mensen de belasting ingevuld. Die mensen betalen 10 euro. We zorgen dan ook voor de huurtoeslag en de zorgtoeslag, aanvragers. Ja. En als de mensen daarna problemen hebben, vanmorgen belden er nog iemand op. Die, kreeg ook, die moet nog uh, uh, belasting betalen over 2000. Hup de pup. Ze zegt, uh, ik krijg in één keer een brief, Dan moet ik ook nog aangifte voor doen. Ja. Maar ja, dat doen we allemaal. Ja. En, uh, het geeft natuurlijk een enorme sociale binding, ja, zo'n ja. vereniging. Ja. Binnen de gemeente. Ja. En, en wat ik gelezen heb, jullie hebben een, een actie, geef ons de vijf. De bedoeling was 600 leden ik, te krijgen, als ik het goed begrepen heb. Ja. En dan konden ze tegen betaling van uh, 5 euro tot de laatste maanden van 2014 lid worden. De vraag is, hebben jullie die doelstelling al bereikt? Nou, we zitten er tegenaan. We zitten, nou misschien, ja. vijf na, vijf... na deze uitzending. Ja, ja. Je weet het niet. 582 <laughs> zitten we nu op. Oh. En uh, het, het leuke van de, aam, de laatste aanwas van onze leden... is het leuke ervan dat... Uh, kijk, in eerste instantie dachten de mensen... het is allemaal een beetje oudwollig, oude vereniging. Dus die, die jongens... Die, hij zit er op zichzelf te wijzen. <laughs> dames en heren. dacht ik inderdaad zelf <laughs> ook, hoor. <laughs> maar we merken nu, doordat er... Uh, Inderdaad, een stukje onrust in de maatschappij. Dat de jonge senioren zich toch wel interesseren voor onze vereniging. Ze zien natuurlijk dat we heel uh, goed bezig zijn. We hebben voorlichtingmiddag gehad met een uh, notaris over ja, schen ja. uh, schenkingen, vermogensschenkingen. Uh, we hebben een, een, een dag georganiseerd al met, uh, met de wethouder. Ook over de veranderingen die uh, op het WMO en dat uh, sociale aspectgebied uh, dus die, die we, dankzij maar zeker, raken die toch ja, ook wel geïnteresseerd ja, in onze vereniging. Ja, daar ja, ben ik zeer gelukkig mee. Hoe groter, hoe beter aan. Ja, dan. maar niet alleen dat. Kijk, er zit natuurlijk toch wel een... Uh, er komen een heleboel... Uh, Know-how komt er natuurlijk los, ook vanuit die gepensioneerden. Er ja, ja. zijn uh, best wel uh, mensen die leuke jobs gehad hebben. Dan zeg zeg niks te nadeel van die andere mensen. Maar het is toch een generatie die wat verder is, ja. natuurlijk. Ja. En uh, ja, die, die moeten we uh, natuurlijk ook die moeten we uitnutten, die, uh, ja. die mogelijkheden. Ja. Uh, uh, nou, voordat we verder gaan, wil ik eigenlijk even een kleine onderbreking. U hebt gekozen voor Rieke Janssen, Zwarte Rieke in de Volksmond. En, en Nico, waarom Zwarte Rieke? Ja, nou, in de eerste plaats uh, gaat het erom Rika, die was gisteren... Ik zou een klein verhaaltje omheen vertellen. Ik, uh, vroeger werkte ik op het Rembelsplein... Ja, heel klein. Ja. <laughs> over het Remmelsplein. En daar heb ik kennis mogen maken met uh, Zwarte Riek. Die zat daar uh, in de, bij de en Roes. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, ben, ben ik daaruit het uh, oog verloren. Natuurlijk, iedereen gaat zijn eigen gang. En toen kwam ik hier in Zandvoort. En was ik lid van de CDO-vereniging. En dan krijg ook op een gegeven moment een lijst van mensen... die uh, uh, in zaken uh, korting op huishoudelijke hulp was voor het jaar. Daar hebben we het straks wel even over. En er stond wel Jansen op. Dus ik, uh, die stond op mijn lijst. Dus ik ben daar heen gegaan. En uh, de deur werd opengedaan door iemand uh, die, die bij haar aan het werk was. En die kwam die kamer binnen. Nou, mijn ogen viel open natuurlijk. Mijn mond viel open, want daar zat Zwarte Riek op, uh, op de bank. Ja, nou, dat was geweldig. Dus, maar Rika, die was gisteren jarig. Nou, hierbij, Rika. Ik heb het je al uh, op papier toegewenst. Maar ook van deze kant wens ik je van een hele... Uh, goede verjaardag die je gisteren gehad hebt. Gefeliciteerd namens onze seniorenvereniging. En je, we zien elkaar morgenavond op het feest. Nou, we gaan, we gaan van uh, Rika Jansen draaien. Amsterdam huilt. Ik moet zeggen, ik zing dat altijd als Ajax verloren. <lacht> als vader weer beladert in zijn fotoboek... dan sta je versteld als hij weer vertelt van de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 Amsterdam huilt, naar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt. Als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Jimélo, hij nu daar woont. Bij het gannekefeest gingen de kaarsjes weer af. Op vrijdagavond, koegel met peren. Wie dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht. En met troon in ogen, fluistert hij. De voor de hele Mischpoche, mazel en broog voor de hele Mischpoche, mazzel en broog, voor de hele Mischpoche. Niet alleen Amsterdam huilt, maar ik denk dat er ook een hele hoop ouderen zullen huilen... door de wijzigingen in de WMO en de AWBZ per 1 januari 2015. Er gaat namelijk nogal wat veranderen in de sociale voorzieningen per 1 januari aanstaande. Er worden per die data heel wat zaken overgehebeld naar het Rijk... van de gemeente naar de gemeente toe, waaronder ook de uitvoering van de WMO en de AWBZ. En dus krijgt de gemeente er heel wat taken bij. Kan je daar misschien iets over vertellen? Dat is wel meer als iets, dat dacht ik al, dat ik daarover kan vertellen. Ja, het is een, uh, een inhaalslag, een bezuinigingslag, die gedaan uh, werd door het Rijk. En uh, ik ben uh, tijd bij uh, Gert-Jan Bluis geweest. Uh, sorry, dat ik, uh, was de wethouder, wethouder ja. Bluis geweest. En toen hebben we ook verteld, ik zeg nou, luister, ik benijd jullie niet. Ik zie jullie krijgen natuurlijk de vuile was van, de van het Rijk, krijgen jullie op je bordje. Gekort worden met het uh, aantal percentages. En uh, zoek het maar uit. Nou, dan praat ik even eerst over de huishoudelijke hulp, wat onder de WMO valt. Uh, de huishoudelijke hulp die werd in eerste instantie gekort met 40 Dat werd al een uh, anderhalf jaar geleden, is dat ongeveer, uh, uh, werd dat verteld naar de gemeentes toe, dat dat zou gaan gebeuren. Toen is er een uh, korting geweest, vorig jaar, in 2013, van. Uh, toen heeft de, de, de desbetreffende wethouder... die hebben op een gegeven moment gezegd... van ja, we gaan alvast korten, we gaan we bezuinigen. Dat schoot bij ons natuurlijk uiteraard verkeerd... want er werd collectief werd er bezuinigd. En uh, daar zijn wij uh, bezwaren tegen aangetekend. En ik ben ook bij de bezwarencommissie geweest. en ja, Toen had op dat moment de gemeente geen poot op te staan... dus je moest dat hele verhaal terugdraaien. Die fout willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen... want wij zitten natuurlijk niet te wachten op... Uh, ...op onregelmatige dingen die door de gemeente gedaan worden... ...wat betreft de komende WMO en AWBZ. En we hebben met de huidige wethouder... We een goed overleg... ...om dat die, die ja. zaken te doen. In eerste instantie werd er voor de 40% werd er voorgesteld. Er kwam er een potje, daar werd dat al wat afgezwakt. Dat percentage. En dat, uh, recentelijk is er weer ergens geld vandaan kunnen, uh, gekomen. En dat wordt nog meer afgezwakt, dat hele gebeuren. Maar... Het feit blijft dat er bezuinigd moet gaan ja. worden. Ja, maar het rijkt het vinden wel eens potjes. Ik heb thuis noodpotjes die ik vind nee. hoor. Ja, zeker niet met die inhoud. Nou, zeker niet, nee. <laughs> nee. nee, maar ja, het, het komt hard aan natuurlijk. Want de mensen die moeten. Je praat over participatie in de maatschappij. De mensen moeten langer thuis blijven. Maar ze worden ook ouder natuurlijk allemaal. En fysiek slijten ze natuurlijk. Maar ook mentaal. Die mensen gaan ook mentaal achteruit. Het is logisch dat iemand van in de negentig... een lichte vorm van dementie kan hebben ja. of zwaarder. Ja. Ja. En die mensen hebben hulp nodig. En dan zeggen ze... Nou, de, ja, de onzalige gedachte is van... Ja, daar moet de omgeving er maar voor gaan zorgen. Natuurlijk, dat is prima. En dat gebeurt ook wel. En dat kan ook wel. Maar er moet toch altijd vanuit de overheid... of vanuit de gemeente dan in dit geval... moet er sowieso hulp geboden worden. Ja, ervoor. goed. Maar, maar dan zal je... Thuis, je moet thuis blijven wonen. En ze zeggen, dan moeten je kinderen maar inspringen. Of de buren. Ja. Nou, dan zal je buren hebben die ook in de negentig zijn. Je kinderen wonen ergens ver weg. Ja. Wie gaat dat dan doen? Nou, die hoor ik wel meer, hè, natuurlijk. Want dat is het eerste waar ze altijd uh, over praten, natuurlijk. Uh, ja, ze, ze zeggen dat dat, dat zijn keukentafelgesprekken... Ja. Die, die worden gedaan ja. dan, uh, door... Uh, in eerste instantie tot 1 januari wordt dat gedaan door uh, de gemeente. En na 1 januari, dan wordt het de zorg aanbieden. Die die, uh, en die kan dat eigenlijk veel beter beoordelen, omdat... Uh, Per week komt er een huishoudelijk hulp in huis. Die, die ziet die mensen regelmatig. Die zien ook uh, dat mensen achteruit gaan. Die zien of ze mensen eventueel verslonzen. waarin je een bepaalde vorm van dementie kan herkennen. En, uh, ja, uh, het is natuurlijk niet, niet zomaar op te brengen. om te zeggen van je, ga, je bent afhankelijk van de mensen om je heen. Ja. Dat, dat is een hele Dat gaat dat niet. Dat, is, dat is, nou, het gaat gewoon niet. Nee, het is nee, heel nee, moeilijk. Nee, nee, nee. Er blijft ook wel hulp. als het helemaal niet anders kan, dan, dan blijft er echt wel hulp uh, voor de mensen. Maar. Uh, zoals het voorgesteld wordt in eerste instantie... Nou, dan, dan loop je overal tegenover. Ja, het, ik, ik heb ook gelezen, het, het CIZ, het, het Centrum Indicatiestelling Zorg... Ja. die gaat bepalen wat, wat voor zorg je gaat krijgen. Ja. En wie gaat dat bepalen? Gaan hun dat echt bepalen, ik ga zoveel procent? Of is dat echt de gemeente die dat gaat doen? Uh, dat zei ik net al. Dat is, in eerste instantie wil de gemeente... de gemeente is verantwoordelijk voor dat hele uh, financiële traject... Maar dat wordt dus gedaan door de, de zorgaanbieders. En ook de zorgverzekeraars, die krijgen daarin een taak. Want die gaan op een gegeven moment ook... Krijgt, uh, ze willen naar een soort wijkverpleging. En ze willen naar een soort wijkverpleging. En die hebben dan ook wat meer binding met de mensen. Maar ik moet het allemaal nog zien gebeuren. En uh, ik, we houden het als seniorenvereniging nauwlettend in de gaten. En als het niet gaat volgens de geldende ja. regelgeving... nou dan... Uh, Trekken we aan de bel? Ja. ja, maar het is eigenlijk pas in 2015 is het eigenlijk pas bekend... of het goed gegaan is dat, dat, dat, dat over te nemen of, of niet. En dan kan het natuurlijk vreselijk verkeerd gegaan zijn. Het kan ontzettend verkeerd lopen. Ja, Dat is, uh, uh, hoe heet dat, uh, nu is het al eigenlijk vrij onduidelijk nog steeds. Want er komen nog, iedere dag komen er dag andere uh, uh, inzichten in ja. dit hele gebeuren. Ja. Uh, wat vandaag staat, dat is morgen misschien weer heel anders. Ja. En ja. Daarom, ik, heb al, we hebben, ik ben ook blij dat we hier nu even mogen zitten. Want we hebben het al eens meer aangekaart op de radio. Maar er verandert steeds wat. En ik hoop in de toekomst als het dermate verandert... of dat we eens een keer kunnen zeggen... Van, we, gaan, we gaan het evalueren, dat hele gebeuren. Dan hoop ik toch dat ik hier weer eens een keer mag zitten. Bij deze. <lacht> nou, kijk aan. <lacht> Bij deze. <lacht> en, en, en ik wil even teruggaan over die, die indicatie. Uh, als je het nou niet eens bent met je indicatie die gegeven wordt. Dat je zegt van... Ik ben het er niet mee eens. Hoe kan je in beklag gaan? Ik kan je überhaupt in beklag gaan? Ja, sowieso. Er zijn twee dingen. Je kan, uh, eerst kan je natuurlijk uh, klagen over de manier waarop je behandeld wordt uh, in, die, in de beklagprocedure. Dat je denkt bij jezelf: ja, die, die mensen die, doen de, die luisteren in die namen. Ja. Ten tweede kan je naar de uitspraak die gedaan wordt, kan je dus ook. Uh, Reclameren. En dat doe je dan bij een bezwarencommissie. En dat ja, ja. is diezelfde bezwarencommissie waarin ik al ervaring heb uh, al gedaan vorig jaar. Ze dus komen dan automaat uiteraard bij mij terecht en we maken uh, dan een uur op bezwaarschrift ja. over al die dingen. En dan uh, zit ik donderdag s'avonds weer uh, op het gemeentehuis. Dat is de buiten kijf. Bij Gert-Jan? Nee, oh. die is, daar niet, aanwezig, oh, die is nee. niet aanwezig. Nee, dat is een uh, commissie. Dat, dat is een het aantal jurid, juristen. Ieder met een eigen discipline. Ik wist ook ja. niet de eerste keer. Ik uh, mag gerust zeggen, ik was bloednevig. Er zitten er uh, een stuk of zeven juristen aan de overkant. <laughs> daar moet je je verhaal uh, aan doen. En uh, die hebben hun eigen discipline. En daar kan je je bezwaar ja. uh, voor worden. En die doen op een gegeven moment ook een uitspraak in dit hele gebeuren. Dat kan de gemeente alsnog naast zich, de, uh, naast zich neerleggen dan gaan we naar de bestuursrechten. Uh, maar meestal volgt de gemeente het wel. En vooral omdat je natuurlijk... Over, als er bezwaren gaan zijn over, die, uh, over dat traject en die komen er gegarandeerd. Ja. Dat is, is kijf. Je moet op te wachten, hè? Ja. ja, daar kan je op wachten. Kan je ja. Ook die bestuursrechten kan ja, je op wachten. Ja, ja, ja, ja. Daar komen we, gegarandeerd komen we daar een keer terecht. Dat, is, uh, dat, echt, dat staat als een paal boven water. En uh, nou ja, die, die, volgen ze dan wel, die gemeente die, die volgt dan meestal wel de uitspraak van de bezwarencommissie. Dus, ja, uh, ja. Maar wat dat, uh, wat dat gaat worden in de toekomst, het is, uh, het is nog een groot vraagteken hoor. Nou, we gaan straks eventjes verder en we gaan weer even een kleine onderbreking... voordat we verder gaan met, met dit onderwerp. Want ik denk dat we er wel uren over door kunnen praten. Absoluut. Maar die tijd hebben wij helaas niet. Ja, maar dan geef ik het toch even aan mijn maatje die daar ja. is <laughs> we, uh, we gaan luisteren naar de Vanmorgen Vloog Ze Nog uit de musical Tjechhoff. Robert Long, Simone Kleinsma en Martien de Bijl. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gasje En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven.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 Is ons kan iets Ik heb gehoord dat de ambtenaren van Zandvoort naar Haarlem gaan verhuizen. Gaat de bezwaarcommissie er ook verhuizen? Wat gaat allemaal verhuizen eigenlijk? Nou, in ieder geval, zoals het uh, eigenlijk beschreven staat... In het, uh, ook in het verslag van uh, de afgelopen bijeenkomst... dat uh, de ambtenaren die speciaal belast zijn eigenlijk met het sociaal domein... Uh, naar Haarlem toe gaan. Want daar is al een, een samenwerkingsverband uh, bezig om die hele setting van 1 januari 2015 uh, handen en voeten te geven. Ja, Houdt houd het ook in dat als je een ambtenaar moet hebben... dat je naar halen moet? Of blijven er ook bepaalde posten hier zitten? Hier blijft in ieder geval een loket uh, aanwezig... om de mensen die inderdaad in Zandvoort wonen uh, ja, te woord te staan... eventuele gesprekken te kunnen voeren... dat mensen niet gedwongen worden om met de rollator of met de scootmobiel om die naar Haarlem uh, ja. te transporteren. Dus ja, dat, uh, dat, is dat zou dat... inderdaad onzin zijn. Hè? Ja, dat, is niet, dat kan ook niet. Nee. Dat is niet klantvriendelijk. En je moet inderdaad op dat punt zeg maar wel uh, zorgen... dat je hier in ieder geval een uh, loket openhoudt. Ja. Ja. Zowel bij het pluspunt als hier bij de gemeente... om uh, te zorgen dat je in ieder geval uh, je cliënten kan ontvangen... en daar uh, nodig uh, ondersteuning te verlenen... en de mensen in een tafel-keukengesprek... Uh, te kunnen aanhoren wat zij willen. Hè? Want daar doe je het voor in principe. Ja, dat is ja. zo. Ja, ja, ja, dus dat zeg ja. ik... Ja, de gemeente blijft wat dat er gaat... een dienstverlenende instelling. En ze zullen dus goed naar hun klanten moeten kijken. Ja. Maar ook inderdaad... ja, wat, wat ze te bieden hebben. En dat is vrij veel. Maar goed, vroeger... meende men daar recht op te hebben. Maar ja, dat recht wordt langzamerhand afgebrokkeld. En nou, dat wordt... langzaam. Nou... Nu de laatste tijd wel heel erg snel. Ja. Maar ja, de mensen zullen dus na behoefte hun, hun zorg gaan ontvangen. En dat is net wat Nico al zei, om uh, in ieder geval te zorgen... dat alles uh, vanaf uh, eind december vloeiend overgaat naar uh, januari 2015. En zoals de wethouder dat ook al gezegd heeft... Uh, we zijn er uh, bijna klaar voor. Ja, want de, de, de wethouder, je hebt gezegd... Ik lig op, de gemeente ligt op koers wat betreft het realiseren van de nieuwe wetten. Maar ja, is dat ook zo? Dat kunnen we eigenlijk pas bepalen in 2015. Ja, dat zal denk ik... Euh, zo zat ik er zelf ook al over te filosoferen... Om, uh, dat je eind december 2015 kan bekijken... van in een evaluatie in januari 2016... van hoe is het hele traject verlopen? Hoe heeft men eigenlijk uh, alles ontvangen? Ja. Waar zitten de haken en ogen? Waar moet het bijgeschaven worden? Waar moet het bijgesteld worden? Uh, ja, dat, uh, dat is uh, nog echt koffie die kijken ja, ja. Uh, ja, daar zijn we erg belangstellend naar. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja, ja. En, uh, ik denk alle ouderen in Zandvoort, dat die ja, er belangstellend naar zijn. De... Ja, daar kun je wel van uitgaan. Ja, dat, ja. Uh, maar net wat Nico al zei, ja, er komt veel op de mensen af. En ja, daar waar nodig. En of dat nou vanuit het pluspunt is met de ouderadviseurs. En de begeleiding daarvan. En uit uh, andere disciplines van de oudere ouderenvereniging. Maar ook vanuit de seniorenvereniging. Ja, proberen we daar echt uh, de mensen in bij te staan. Ja, en, uh, ja. ja. ja doen we het ook. Dat ja. heb ik gezegd, doen we het allemaal voor. Ja. Nou heren, ja, het, het, het, het spijt me, maar het, is, het gesprek dat moet een beetje al aan het einde lopen. Duur. Volgens mij kunnen we van dit, dit onderwerp nog uren doorpraten. Maar helaas is de tijd daar niet voor. Ik zou zeggen, kom nog een keertje terug. Als het eenmaal wat meer duidelijkheid is wat er precies gaat gebeuren. En uh, ja... Maar volgens mij is het wel duidelijk... dat dit gewoon een platte bezuiniging is van Den Haag. En verder eigenlijk niks. En de ja. gemeente wordt daar gewoon mee opgezadeld. Van, dat, ja, is gewoon correct, ja. dat is gewoon zo. Als je het rationeel zegt, ja, inderdaad. Maar ik zeg ook, uh, we moeten het voor onze ouderen doen in Nederland. Maar ook plaatselijk lokaal ja. moet dat goed uh, gestuurd worden. En ja. nou, ik denk dat jullie daar een hele goede vereniging voor zijn. Ja. Als ik dat uh, jullie nieuwsbrieven elke keer lees... En, en alles lees wat jullie allemaal, de activiteiten die jullie doen... Ik denk dat, jullie, dat Zandvoort echt trots op jullie mogen zijn. Nou, wordt lid. Ja, word nou, nee, je zegt, <lacht> ja. ik woon niet in Zandvoort. <lacht> dat is... Dat, dat, dat uit. niet uit. <lacht> Heren, vriendelijk bedankt dat u de tijd hebt willen vrijmaken... voor onze luisteraars. En als het nodig blijkt, graag tot de volgende keer. Nou, wij ook van onze kant uit. Oké, okay, vriendelijk bedankt. Dan. en succes. Dank u wel. Set the world on fire I just want to start A flame in your heart In my heart I have but one desire And I've lost all ambition For worldly acclaim I just want to be The one you love And with your admission That you feel the same I'll have reached a goal I'm dreaming of Believe me I don't want to set the world On fire I I just want to start a flame in your heart I don't want to set the world on fire I love you too much I just want to start a great big flame Down in your heart You see Way down inside of me, that I've only one desire, and that one desire is you, and I know nobody else ain't gonna do. I've mm -hmm. lost all ambition. That you feel the same. I have reached a goal. Lions helpen Zandvoortse kinderen om te kunnen sporten. De stichting Lions gaat de jeugdsportfonds Zandvoort ondersteunen. Op 4 oktober, jongsleden, werd in de kantine van SV Zandvoort... de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd tussen... jeugdsportfonds Zandvoort en de stichting Lions helpen kinderen. Een stichting van de Lions Zandvoort. De gemeente Zandvoort steunt eveneens het jeugdsportfonds.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 leave me all alone Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortillas and chili peppers Your dog is gonna have a puppy And we're running out of cold. No enchiladas in the icebox And the television's broke On your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back, I hear. Mm, Speedy Gonzalez, why don't you come home? Speedy Gonzalez, how come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick! Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. De Zandvoortsalaan vanaf 27 oktober drie weken op de schop. Vanaf 27 oktober 2014 starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Zandvoortsalaan tussen de Retonde Nieuw Unicum en de Bentveldse weg. Om langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken wordt de weg in beide richtingen voor drie weken afgesloten. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier bewust voor gekozen. Een en andere optie was om één richting open te houden voor verkeer van een periode van zes maanden. Het ritme van Zandvoort My lovely woman child, I found you out running wild with someone new You've been untrue and everybody knows But I can't say goodbye Meld uw instelling aan voor het Meerlandenfonds. Bent u vrijwilliger bij een regionaal goed doel of een sportvereniging? Meld deze dan aan voor het Meerlandenfonds en wellicht krijgt uw instelling een mooi geldbedrag. Elk jaar stelt Afvalinzamelaar Meerlanden een bedrag beschikbaar voor de sportverenigingen en goede doelen uit haar verzorgingsgebied. Aanmelden kan tot 1 november 2014 via www.meerlanden.nl schuinstreepje Search News Yesterday It was a night Who would or not it was it really was Such a night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 She's gone, gone, gone, yes yeah, she's gone, gone, gone. Nog wel zijn kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruis en van een sluis, geheel in kleur. Die mooie school, stond je met een pasgejatte sigaret in fietsenrek. Daar nam je bibberig en scheel, en van ellendig groen en geel, opnieuw een trek. De meesterjarig was het het rumoerig in dit land. Na het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo.